dit is even al jong met het NOS-journaal. De eigenaar van de kerncentrale Fukushima geeft de hoogste prioriteit aan het afkoelen van reactor 3. Het is de enige van de zes reactoren die niet op uranium, maar op plutonium draait. Dat is veel gevaarlijker dan uranium. Vanochtend werd met een blushelikopter geprobeerd om de temperatuur in een koelbad in de reactor te laten dalen. Het leger brak de actie af, mogelijk vanwege de hoge concentraties radioactiviteit. Door de zware aardbeving en tsunami van vrijdag werkt de koeling van Fukushima niet meer. De zes reactoren zijn oververhit geraakt. Technici proberen ze van met zeewater af te koelen. De Palestijnse president Abbas heeft zich bereid verklaard een bezoek te brengen aan de Gazastrook. De Fatah-leider werd gisteren uitgenodigd door Hamas-leider Haniyeh. Abbas zei dat hij klaar is om morgen al naar Gaza te reizen. Het zou zijn eerste bezoek aan de Gazastrook zijn sinds het gebied in 2007 in handen viel van Hamas. Abbas zei dat hij de tweedeling in het Palestijnse leiderschap ongedaan wil maken. De Vattach-leider hoopt een eenheidsregering te vormen en binnen zes maanden verkiezingen te houden. De Nationale Ombudsman vindt dat overheid en burger langs elkaar heen praten. In zijn verslag over vorig jaar zegt ombudsman Brenningmeijer... dat de overheid vaak gericht is op geld, bezuinigingen en regels... terwijl de burger gewoon fatsoenlijk wil worden behandeld. Tegelijk overdrijft de burger als hij vindt dat de overheid één grote puinhoop is, vindt de ombudsman. Volgens Brenningmeijer verliest de samenleving door de negatieve benadering van beide kanten aan waarde. Want de overheid doet veel goed en de meeste burgers zijn betrouwbaar, zegt hij.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 Ja, daar is hij, Ruud. Ja, je moet, je, altijd, je moet altijd even zoeken. Altijd even zoeken, hè? Waar zit? Ja, waar zit hij nou? Waar zit hij nou? Waar, of waar hangt hij nou? Kan je natuurlijk ook zeggen. Ja, nou, het is meer hangen, denk ik. Ja. ja, het is hangen. Ja, het is echt hangen. Want ja, dan krijg je het zonnetje zo naar binnen schijnt. En dan hangt hij. Ja, ja, lekker toch? Ja. We hebben het over de microfoon. Hoor. Oh, sorry. Ja, nee. <laughs> oh, jij zat weer met. Uh... Ja, nee, ik had het ook over de microfoon. Oh. Nee, maar goed, ik je het even duidelijk maakt. Oké. Okay. Hey, ik mis wat eigenlijk. Wat mis je? De aankondiging. Ja, goed hè? Oh. Ik heb hem nou zonder gedaan dit keer, vond ik wel leuk. Oh, dat is leuk. Dus we moeten nu zelf vertellen van. Dit zijn de Vinieljaren. Ja, ja, zo ongeveer. Zo ongeveer. We laten het Roy, denk ik, gewoon straks inspreken. Ja, dat is een goed plan. <lacht> <lacht> hij zit nou toch? Ja, ja, ja hij, hij, is... zit nou to hij zit druk nee te schudden. Maar <lacht> <lacht> hij wordt gewoon gedwongen binnen een vaste pistool, microfoon over zijn kop en nou praten. Ja, en dan dus... gaan we hard op zijn tenen staan. Ja, dat kan ook. Dus... Ja, dezelfde ja, toch, als dus ja. de hele uitzending in één wordt. Ja, helemaal goed. Nou, oké. Okay. Goedemiddag, Ruud. Goedemiddag, Maurice. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, luisteraars vooral, dat is belangrijk, hè? Die ja. luisteraar. En goedemiddag, zon. Uh, nog Ja, ja ook dan ja. Goedemiddag, blauwe lucht. Ja, heerlijk. Ja. Goedemiddag. Uh, over twee weken bestaan we een jaar, hè? Mooi, hè? Het is wel leuk hè, dat we besloten hebben dat we live gaan en heren. We gaan echt live nu. Nou ja, we zitten al live. Ja, we zitten al live, maar, ja, maar op gaan locatie we Op locatie gaan we. Ja, echt waar. Over twee weken dan mag u er helemaal bij zijn en dat vindt u misschien wel vreselijk leuk. Café, uh, dat cafeetje aan de Haltestraat. Café 4, ja, in de, de Halterstraat. In de Halterstraat. Daar gaan we dus live vandaan komen over 14 dagen vanaf twee uur. Ja. En uh, dan gaan we gezellig maken. We nemen de grammofoon mee, we nemen de LP's mee. Of tenminste, we hopen nee. dat... We, nou, we, ja, Wij nee. nemen geen LP's mee, Ruud. Nee. We mogen de luisteren. Ja, nee, Jij neemt nooit LP's mee. Nee, dat sowieso. Ja. Maar jij ook niet. Nou, gezien... Uh, hè, ik, de, de, ik neem toch maar wat mee, voor de zekerheid. Nou, ik neem onderzoetjes singles mee. Dat is altijd wel handig. Ja. En dan kunnen we altijd nog zien... Uh, wat er aan uh, LP's binnenkomt. Nou, ik uh, weet van vrienden. een paar mensen die komen die sowieso LP's meenemen. Oh, dan wordt het leuk. Ja, Goed, wordt wat live zonig. dus op locatie vanaf uh, twee uur tot een uur of vier. En uh, bij vier gaan we misschien nog wel even door tot een uur of vijf als het gezellig is. Dat weet ja. ik niet. Maar in ieder geval de uitzending is van twee tot vier. En uh, dan zijn we dus uh, live bij vier. En u wordt daar uh, dus uh, verwacht. En uh, ja, gezellig. En, uh, misschien krijgt u ook nog wel een drankje van Maurice. Je weet het maar nooit. Ja, dat zit wel in de planning, denk ik. Dat zit wel in de planning, Ja. Oké, okay. nou dan komt het helemaal goed. Wat gaan we vandaag doen? Geen flauw idee. Nee, heb je je mail niet gelezen? Nee, vandaag toevallig niet. Zou ik zo nog even doen? We gaan vandaag ons bezighouden met de Musical of Hair. En dan wel natuurlijk de originele film soundtrack uit 1969. Die heb ik meegenomen. Ik, ik wist niet eens dat ik die plaat had. Ik heb hem vroeger, vroeger nooit gekocht of zo. Maar, <laughs> Waar heb ik... je die nou weer gestolen? <laughs> nou ja, dat, uh, dat heb ik toch wel eens meer verteld. Dat uh, een ziekenomroep was in Beverwijk die uh, als een LP's aan het opruimen waren... En dan er stond er dan, op een gegeven moment stond er af en toe gewoon op een tafel weer een hele stapel. Ja, en dan ben ik wel zo dat ik daarin ga grutten natuurlijk. Ja. En dan ik het dus meenemen wat ik leuk vond. En daar stond her dus ook bij. Oké, okay. ja, ik vond hem weer. Ik denk, nou leuk. Dus we gaan vandaag uh, de originele soundtrack draaien van, uh, of althans een uh, deel eruit, van al die prachtige liedjes uit die musical. Die overigens natuurlijk in 2008 of zo weer opnieuw op de planken is gekomen. In een Nederlandse versie met, uh, met Nederlandse Nederlandse... Uh, hoe heet het? Dialogen van meneer Giphart. Hoe heet hij? Ronald Giphart of zo. Ja. En, en, de, en de, de liedteksten waren verplaat, vertaald. Of je moet eigenlijk in dat geval zeggen van hertaald. Door Jan Rot. En Jan Rot is daar een meester in. En teksten hertalen. Die vertaalt ze niet letterlijk. Maar maakt er gewoon zijn eigen verhaal van. Maar wel... Uh, uh, op, een, op een hele goede manier. Die man is daar, is daar zeer zeer bedreven in. Goed. En verder Frans Halsema. Ja, Frans Halsema is een meneer die al in 1984 overleden is, dames en heren. En ja, die man heeft toch zulke prachtige liedjes. En ook toen ik in mijn platenkast stond te struinen, toen vond ik een LP. En dat, die komt ook uit die verzameling vandaan. En verder, Ellen Foley. Kent u die nog? Ja. Ja? Waarvan ken je daar? Vertel. Uh, vandaan. Van naam. En van oh. natuurlijk de mooie muziek, maar daar kom ik niet zo 1 voor 3 op. Nee, nee. Nou, Ellen Foley was, is vooral bekend geworden door het feit dat zij uh, de vrouwelijke partij zong van ter, uh, Paradise bij de dashboard light. Dat zie je wel. Nee, dat, was, bekend voor. dat was Ellen Foley. Maar dat nummer draaien we niet, want dat komt mijn neus uit, want dat heb ik al zo vaak gehoord. Ja, en die trouwens, heb ik ook staat nooit gespeeld, he? nee, sta, nee, ik heb het ook nog nooit gespeeld. Het <laughs> staat ook niet op deze plaat, trouwens. Dit is een solo-LP uh, van Ellen Foley. Geproduceerd door mensen die uh, uit de stal van David Bowie komen... Ian Hunter en, en uh, Mick Ronson. Dat waren allemaal mensen, die, beide mensen die vroeger veel met Bowie werkten. En uh, die hebben dus een uh, prachtige plaat geproduceerd met Alan Foley. Waarop onder andere de gigantische hit uh, We Belong to the Night staat. Nou, dat uh, gaan we dus allemaal draaien straks. Uh, dat gaat u dus horen. Verder natuurlijk het kan raar lopen. Uh, en en uh, de confrontatie. Nou, ja. mooi hè? Zullen Kompleit. we dan beginnen? Ja, he, he. Okay. Goed, eindelijk. Waar beginnen we mee? Her. Mooi. Aquarius. Dan gaan we dat doen. Aquarius was dat uit de musical heren dames en heren. Een uh, musical die uh, eigenlijk uh, behoorlijk in de bus blies in de jaren, in uh, eind jaren zestig. Want het was een hele grote hype. Vooral ook omdat het natuurlijk een, een aantal uh, toch wel... Uh, politieke statements inzaten, Bijvoorbeeld tegen de oorlog in Vietnam. En het was natuurlijk een model music in de tijd van het hippiedom... en de flower power en al dat soort, uh, dat soort dingen meer. En er kwamen dus best wel uh, dramatische dingen voor. En het was eigenlijk een hele goede, hele mooie film. Het, het verhaal is ge oorspronkelijk gestart als een Broadway musical. En uh, in 1969 werd daar dus uh, een film van gemaakt. En van die film komt dan natuurlijk ook een soundtrack uit. Een dubbel LP in dit geval. En dat komt allemaal uit het jaar 1969. En gedurende de loop van de uitzending vertellen we nog wel meer. Zij werd bekend door uh, het zingen van de vrouwelijke partij in uh, Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf. Um, zij was het meisje dat zei... Uh, do, you, uh, uh, uh, do you love me? Will you love me forever? <laughs> Nou ja, oké. Okay. En dat was, een, uh, dat was het pas oordeel. Heb je al Ja, Nee, dat was niet oh. lang. <laughs> uh, dat het nummer uitkwam in 1978 was het een sensatie natuurlijk. En het, uh, het, is nog steeds, uh, het is nog steeds een klassieker. En het ergste is dat zelfs, ik maak het bij optredens wel eens mee, zelfs als wij spelen. En we hebben geen zangeres. Dat de mensen nog komen zei, om dit nummer. Dan zeg ik, nee, doen we niet. Want dat doen we alleen als we een zangeres bij ons hebben. Nou, en, Aangezien wij geen zangeres meer hebben... is dat vrij makkelijk. Dus De laatste tijd wordt het niet meer zoveel gespeeld. Ik heb zelfs wel mensen die vragen het aan mij... kun je het spelen als ik helemaal alleen achter de piano zit? Nou ja, dan moet je toch wel gestoord zijn. Hè? <laughs> een, duet met, een duet in je eentje spelen. Ja, nou. Nou, dat kan wel. Ja, zeggen ze dan. Maar u speelt ook nummers van de Beatles. Die waren met z'n vieren. Tjonge jonge, wat een vergelijking. Ja, dan moet je wel één lijn erin trekken, Rutte. Ja, of, nou, of alles of niets. Of alles of niks. Nou, oké. Okay. Uh, uh, goed, oké. Okay. Nou, Ellen Foley dus, was dus de dame die uh, die vrouwenpartij zong. En naar aanleiding daarvan... Om, uh, van dat Paradise bij de Desport Light... werd Ellen uh, natuurlijk een beetje zelf wel ontdekt en mocht toen een, een langspeelplaat gaan maken en dat was een hit LP. Er werd er heel veel van verkocht. Een goede plaat ook. De plaat heet Night Out, is geproduceerd door Mick Ronson en Ian Hunter en dat zijn weer mensen die uh, veel te maken hadden met de band van. Uh, van, uh, ...van David Bowie in de tijd. Want Mick Ronson was eigenlijk een beetje de vaste gitarist van uh, David Bowie. En uh, nou, die hebben het hele verhaal dus geproduceerd. Grote hit van dit album is natuurlijk uh, We Belong To The Night. Maar die, de, zoals wij dat meestal doen... ...bewaren we de echte grote hit voor wat later in de uitzending. En draaien we eerst wat andere stukken. En dat gaan we nu dus ook doen. Want de plaat opent met We Belong To The Night. En dus beginnen we met nummer 2. En dat is ook een hit voor What haar. What's the matter baby hit yes. Allen Alan Cole. Melder Baby. Ellen Foley. Van de LP uh, Night Out. Uit. Uh, nou, het jaar weet ik nog even niet. Dat moeten uh, Nou, dat zal ook wel rond. Die zijn eind uh, jaren 70 in ieder geval. Uh, 78, 79, schat ik Maar dat kijken we nog even precies naar. Want dat komt allemaal goed. 1979. Oh, dank u wel, meneer. Kijk, dat zei ik dus. Dan zat ik er dus toch uh, vrij dichtbij. Goed. ehm. Um, de volgende is een meneer die wij in Nederland al heel lang moeten ontberen, om het zo maar te zeggen, want hij overleed in 1984. En is uh, een uh, man die uh, heel veel gedaan heeft in zijn carrière. Hij is uh, zo'n beetje begonnen bij Wim Kan in het abc cabaret Dat kan niet. Jawel. Dat, dat kan, kan, kan wel? Heel, ja, dat kan heel goed. Bij Wim Kanders in het ABC-cabaret. <laughs> en eh, daar is hij eigenlijk min of meer ontdekt. En daarna eh, heeft hij ook nog in musicals gespeeld. Hij heeft onder andere nog een zeer succesvol theaterprogramma gemaakt. Samen met eh, Gerard Cox. Waar onder andere de uh, radiospelletjes uh, Geen Ja, Geen Nee, uh, Rademaar en, en, uh, en nog zo'n trosttelefoonspelletje op de hak werden genomen. En waarin ook onder andere die prachtige act zat van, uh, van, die, twee, uh, van die twee hopmannen. Dat, dat weet jij natuurlijk allemaal niet. Maar goed, dat maakt niet uit. Van die twee hopmadden. Hoe was hij knul? Hoe was hij goed? Ho, nou, dat soort dingen. meer. En uh, het prachtige lied mijn hoed. Die had vier deuken. Uh, <lacht> waarbij steeds een woord weggela weggelaten moest worden. Maar dat was in ieder geval uh, wel erg leuk. Uh, uh, Frans Halsema heb ik het dus over. Maar uh, behalve dat Frans Halsema een, uh, een cabaretier was. Was het ook een meneer met een, hele apart stemgeluid, met een heel apart stemgeluid. En een man die ook hele... Mooie liedjes zong. En uh, gelukkig is er een verzamel-LP gekomen. Dat is in de serie Music for the Millions. In die tijd. Uh, uh, en nou, dat is, uh, dat, is, dat is gewoon hartstikke leuk. Achter op de hoes staan ook een heleboel van die typetjes... die Frans Halsema gedaan heeft. En ik hoef natuurlijk... Uh, ik hoef maar een paar titels te noemen en dan weet u gelijk weer waar het over gaat. En die titels komen ook allemaal aan bod. Ik noem bijvoorbeeld Vluchten kan niet meer, wat hij samen deed met Jenny Arjan. Uh, verder natuurlijk het nummer dat ik nog steeds wel eens ervaar door mensen die dat uh, een ideaal nummer vinden om dat voor hun liefje te laten draaien. Dat nummer dat heet uh, Voor Haar. Prachtig nummer ook. Komt zeker aan bod in deze uitzending. En uh, dan is er ook nog zo niets, uh, een, liedje, een prachtig liedje. Dat heet Zondagmiddag Buiten Veldert. Ook heel mooi. Nou, We hebben een uh, leuke verzameling van liedjes van Frans Halsema. Ik ga niet veel kletsen, want anders uh, kunnen we er niet genoeg van draaien. Want er staan juweeltjes op. We beginnen met uh, elke avond als de beeldbuis is gedoofd. Hier is Frans Halsema. Oh, echt waar? Ja. Dan heb ik de verkeerde kant. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Zit ik een <laughs> prachtige aankondiging te maken. Ja, maar ja, goed, LP's. Het is, voor, het is wennen voor die moderne jongens. Ik moet je alleen maar cd'tjes mensen. Nou, elke avond als de beeldbuis is gedoogd. Hier is Frans Alstema. Elke avond als de beeldbuis is gedoogd. Meneer loop ik er de brui aan heeft gegeven.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 Me denken. Zou mijn autopet nog in dat schuurtje staan? Zal ik mezelf nog maar één borreltje inschenken? Heeft Fred Emmer zijn pyjama al weer aan? Zou mijn zoontje lekker rustig liggen slaan? Zou dat vliegtuig dat ik hoor? Na New York gaan, zou God werkelijk de mens hebben geschapen, heb ik mijn auto deuren op slot gedaan. Elke avond, als de beeldbuis is gedoofd. meneer, loop ik er de bruin aan heeft gegeven. En als sonja al meer thuis is na het laatste journaal, en er niks meer voor de buis is, tot mijn thee en de ochtendmaal, kom ik op een paar gedachten, die ook rustig konden wachten. Een soort sprookje dat ontstond. In duizend nachten zou die mensen al in haar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 Liedje. En ja, de teksten zijn natuurlijk uh, wat gedateerd, want tegenwoordig dooft die beeldbuis niet meer. Die gaat gewoon. Trouwens, 24... we hebben ineens geen beeldbuizen meer. Nee, ik wou het zeggen. <laughs> nou, dat nog. Maar het blijft natuurlijk uh, wel mooi. Toen, uh, er staat op de hoestekst, toen wij hoorden. Uh, toen wij het bericht hoorden van het overlijden van Frans Hansema in zijn. Uh, uh, zaten zijn vroegere producer Gert de Braber en ondergetekende Jop Maassen, uh, die sinds 1975 zijn grammen begeleiden, werkzaam voor dezelfde uh, baas, de Afro, uh, bij toeval op één kamer. In doffe en uh, duffe, doffe berusting zwegen we beiden. Uh, later, veel later, zeiden ze tegen elkaar, uh, wat altijd gezegd wordt en nog, hij had nog zoveel mogelijkheden. Hij had... Maar het was voorbij. Frans zou alleen nog maar voortleven in de herinnering van zijn vrienden en zijn grammofoonplaten. Een verzamelplaat, eh, meteen na zijn dood, Frans zou het niet gewild hebben. Dat wisten we zeker. Later misschien zou hij gezegd hebben: de liedjes moeten op zichzelf staan en hun eigen leven hebben op een. Eh, en, en niet een leven na mijn dood. Nou, dat is heel mooi. Maar die verzamelplaat is er wel gekomen. Men is toen uh, met Erik van der Wurf en Job Maas onder andere... zijn ze nog begonnen aan een nieuwe plaat. Maar die is dus nooit afgemaakt. Omdat tijdens, de, tijdens het opnemen of gedurende die tijd... dat ze daarmee bezig waren, Frans Halsema dus overleed. Uh, nou, ik zei het al, er staan prachtige liedjes op. En u gaat er uh, beslist nog een, uh, een, een aantal uh, van van horen van deze prachtige plaat. Oké, okay, nou, we gaan uh, door met... Uh, het kan raar lopen. Ja, klopt. Toch? Ja, meneer Jansen, het kan raar lopen... Ja, ik weet nooit wat er komt, dames en heren, want Maurice die doet dit altijd en die zoekt het altijd uit. Dus ik ben altijd net zo verrast als u wat er dan vandaag weer gaat komen allemaal in dit prachtige gebeuren. Het kan eraan lopen, u weet het. We zeggen het nog maar als voor die nieuwe luisteraar die er vandaag is bijgekomen. Um, vertel, vertellen we het maar even waar het over gaat. Je blijft uh, we er wel stug volhouden, hè? Je blijft er wel volhouden. Ja, natuurlijk. Er komt elke week een nieuwe luisteraar bij. Oké. Okay. Denk ik. Uh, maar goed, het gaat dus om die superhit met zijn Nederlandse cover. En we hebben hier natuurlijk de jury weer. Is de jury er eigenlijk? Ja. Ja, alle drie? Ja. Goed zo. Nou, vertel maar Maurice, wat gaat er gebeuren? Vandaag gaat er uh, Glad, Glad All Over, zo is de titel, van... Uh... Dave Clark 5. Oh, dat is een leuke plaat. Ja, zeker. Dat is een heer. Ken je die? Ja, die ken ik. Want toen was jij nog niet eens geboren toen dat een was, joh. Ja, goed hè. Ja. Maar ik ken hem wel. Maar ik ken hem wel. Glad All Over van de Clark. En wat er Clark... tegen, tegenover staat. Nou, dat hoor je daar straks wel. Ja. Van de... ja, dat zal wel weer ellende zijn. <laughs> Laten we daar maar vanuit gaan. Oké, okay, ja. Dave Clark 5 met Glad All Over. Ik loop wel goed hoor. <laughs> nou een... ja, goed Ik loop goed, niet goed. raar. Nou. Mocht ik heel eerlijk zijn? Ik loop niet raar. Hoor. <laughs> Ministry of Funny Walks. Oké. Okay. Nou, oké. Okay. Dat was de Dave Clark Five met Glad all over. Uit uh, de begin jaren zestig. Uit het bekende beatmuziektijdperk. Dave Clark was een drummer trouwens. En die leidde dus een band. Oké. Okay. Ja. Nou. En nu? Frankie Boy. Frankie Boy. Nou ja. Oké. Okay. En? Gelder over. Gelder. Succes. Ik had last van mijn haren. Ze zaten nooit voer. Ze goed, en zelfs mijn, zelfs mijn kapper. Verloor alle moed, maar nu smeer ik. Wat no smeer ik Want ik heb nou gelul over steeds weer gelul over handen vol gelul over dat zit zo gaaf Met zo Nou, gel erover, steeds meer, gel over, handen vol, gel erover, dat zit zo gaaf, het staat me zo achter. Mijn haar zit nou zo, ja nee, voor maar Voor originaliteit moet je er wel aan. belonen eigenlijk. Ja. <lacht> ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik het niet zo slecht vind als ik het verwacht eigenlijk. In de... Is vrij aardig, uh, ja, het is wel een aardig, ja, je hoort dat het wat moderner is en zo. Drumcomputers, weet ik het anders. Ja. Maar ik vind het niet zo slecht als dat ik dacht dat het zou zijn. Nou ja... Oh. Maar ja goed, wij hebben niks te zeggen. Het is de jury die, uh, die het beslist, uh, dames en heren. Wij niet. Dat u, dat u niet denkt dat wij dat een beetje gaan zitten beslissen. Want no, zelfs, nee. nee, wij niet. Alsjeblieft, die verantwoording willen we niet hebben hoor. Nee. <lacht> dan uh, ga ik mijn vingers niet aan branden. Wees nee, maar niet bang. Nee, dat gaan we niet doen. Veronderstel, hele hordes. Uh, kijk, als je het er niet mee eens bent, dan val je de jury maar aan. Ze komen over vijf minuten het pand uit. En, uh, <lacht> dan bespring je ze maar. Ja, op, dat is de eerste bak die naar binnen wordt gegooid. <lacht> <laughs> De jury heeft nog niet eens een antwoord gegeven. Ja, maar jullie een baksteen al. Nou, bak nou oké. Okay. Nou, jury, gebruik je knoppen waarvoor ze zijn? Ja, oké. Okay. Ze zijn nog in overleg. Oh? Kom Was op, jongens, we top? hebben Kom, niet op. alle tijd. Nee, we willen wel. Goed zo, hè? maar van Franky Boy dan ja dan <laughs> gaat ze pot met gel toch pot met gel ik heb een potje ja, met, met gel, uh, gel. gel. <laughs> nou oké okay, yes. genoeg aan alle menigheid, dames en heren want we gaan we zijn wel met een serieuze zaak ja, bezig hier. maar over gel gesproken we gaan even naar her. Uh, ja. <laughs> ja dat is wel weer toepasselijk dan <laughs> natuurlijk ja Her was een musical, dames en heren, uit uh, de jaren zestig. Er is ook een, een Nederlandse versie van geweest. Die werd uh, de eerste keer opgevoerd in een speciale tent. Die was neergezet naast het Olympisch Stadion in Amsterdam, dat weet ik nog wel. En uh, vooral de begeleidingsband die daar uh, bij zat, die sprak wel tot de verbeelding. Ja, zeer zeker. Okay. Want ja, want dat waren Hans Kleuver, uh, Hans Hollestellen, Jan Akkerman en Thijs van Leer. Jan Akkerman, die kennen we. Ja, en Thijs van Leer ook. Want ja. het is nog het mooiste dat daaruit dus de band Focus is ontstaan. Nou ja, en hoe het met Focus is afgelopen... dat weten we natuurlijk allemaal wel. Dat werd een wereldsucces. Die waren zelfs beroemd tot in Amerika aan toe. En uh, dat is eigenlijk een beetje voorgekomen, voortgekomen... uit die Nederlandse versie van die musical Hair. Waar Jan Akkerman en Thijs van Leer... en ook Hans Kleuver... want die zat laatst ook nog als uh, muzikant bij uh, Focus... Die is later uitgegaan. Maar um, die zat er dus bij. En de Focus is eigenlijk een beetje ontstaan. uit die hele Nederlandse versie van Musical Hair. En die musical, ja. Uh, als je een toenmalig artiest. mee wilde tellen, dan moest je een nummer. Coveren uit die musical Hair. er zijn er ook heel veel die dat gedaan hebben. Um, Bojoura bijvoorbeeld. Een Nederlands zangeresje, Die had het liedje Frank Mills. We hadden Nina Simone. Die deed uh, ain't, no, ain't Got No, I Got Life. Um, Fifth Dimension. Die begonnen met Aquarius. Wat we straks al gehoord hebben. Dan natuurlijk de Nederlandse band Zen. Die had de titelsong Hair. Uh, dan hadden we nog eentje. Die, uh, daar weet ik de naam niet meer van. Die had het nummer Good Morning Starshine. Um, nou, kortom, er waren heel veel mensen die... Uh, die nummers coverden uit die musical. Want dat was hip. Dat was het. Her uh, was, was echt een cult in, in die tijd. Nou, we gaan een nummer draaien uit die musical. Uh, dat is. Uh, ik neem tenminste aan dat het hetzelfde nummer is. Daar ga ik wel van uit. Uh, want de titels kunnen soms wel eens een beetje afwijken. En de versies zeker. We gaan draaien. In I Got Life. Uit de musical. Her. I Got Life, mother. I got laughs, sister I got freedom, brother And I got good times, man I got crazy ways, daughter I got million dollar charm, cousin I got headaches and toothaches and bad times to like you. I got my hair, I got my head, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth, I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my ass. I got my hands, I got my fingers, got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, I got life. Dus geweldige muziek is dat. Nummer 1, Got Life. I Got Life heet het. Uh, en, en dat werd uh, een grote hit... Voor Nina Simone. En Nina Simone was eigenlijk een beetje een heel gehad in het programma trouwens. Um, een jazzpianiste En ja, ook die moest natuurlijk een beetje meedoen aan het uh, commerciële gebeuren. En vandaar dat ook zij een uh, graantje meepikte uit die grote herruif. Met allerlei uh, hits die daaruit voortkwamen. Nou, dit was dus I Got Life. Ik moet trouwens nog even wat dingen vertellen. Het dus is wel leuk dat u dat weet. Die uh, film die was van Miles Forman. Dat was, de, uh, dat, was, uh, dat was de Milo's of Milo's voorman. En uh, de hoofdrollen erin werden gespeeld door John Savage, Treat Williams, Beverly D'Angelo, uh, Annie Golden. Uh, Dorsey Wright, Don Dakus, Cheryl Barnes en Melka Moore. Allemaal mensen waar ik me afvraag van hoe zou het daarmee zijn. Want je, daar horen we nooit meer wat van. Allemaal, allemaal namen die hier waarschijnlijk niet zo gek veel uh, meer, meer uh, zeggen. Uh, het scenario dat was van Michael Weller. En uh, de dansen erin die waren ontworpen door Twyla Tharp. En het uh, hele verhaal is geproduceerd door Lester Persky en Michael Bolter, Butler. En, dat zei ik al, de, de, directeur, uh, de, de directeur, de regisseur, dat, dat, was, dan, uh, dat was Milos Forman En het was een sensationele film. In Dolby Stereo staat er zelfs op. Dat hadden ze toen al, in uh, 1969. Goed, naar Alan Foley. Uh, dame die dus bekend is geworden door het uh, verhaal Paradise by the Light, maar Dat hebben we het al verteld. Uh, de LP die uh, heet Night Out is geproduceerd door Ian Hunter en Mick Ronson. En is ook door die twee heren gearrangeerd. En uh, alle strijkers die zijn uh, gearrangeerd door Mick Ronson. En verder speelde... Nou, Ellen Foley deed dus de vocalen. Verder, Mick Ronson die deed uh, solo-gitaar, toetsen... ...en uh, background vocals en ook percussie. Ian Hunter speelde ook mee, die deed keyboards en gitaren. Dan Tom Mendel, die deed ook keyboards. Millie, uh, ...Hilly, ja, Hilly heet hij. Hilly Michaels was de drummer. Martin Briley was de bassist. Kevin Tolthurst was de slidegitarist. En Rory Dodd deed samen met die andere heren de background vocals. We hadden Alan Foley luisteren en het nummer heet Thunder and Rain. verkeerd. Ja, die voor mij zit ook verkeerd om. <laughs> nou, dus <zo. laughs> Oké, okay, Thunder and Rain was dat van de LP Night Out van Ellen Foley dames en heren. Geproduceerd dus door Mick Ronson en Ian Hunter. Plaat uit 1979. Uh, We even naar het wat uh, naar Nederlands werk en wel naar de toch wel erg goede zanger en artiest Frans Halsema. Uh, veel te vroeg overleden, in 1984, uh, is de man ons ontvallen. En dat is al heel lang geleden. Maar we kennen hem allemaal nog, want hij is toch wel verantwoordelijk voor een aantal klassiekers uit het Nederlandstalige repertoire. Ik zei het al, vluchten kan niet meer, dat ligt iedereen natuurlijk op de tong. En verder ook uh, nog een paar andere mooie liedjes. Dit liedje wat we nu draaiden, dat... Uh, dat is wat onbekender, maar is wel vreselijk leuk. Het is geschreven door Frans Halsema, Guus Vleugel en Guus Vleugel. En uh, het, ik denk dat het een beetje een reactie was toen de tijd op het, uh, op het liedje wat Jules de Kort uh, heeft geschreven. Uh, dat was Hallo Koning Onbenul. Dat is ook zoiets. En ik denk dat het daar een klein beetje een, een, toch wel een, een, een, een persiflage op was. Uh, Guus Vleugel, ook tekstschrijver van het Cabaret Lurenlijn natuurlijk. Dat weet u allemaal. Waar Frans Hansema ook nog ingezeten heeft trouwens. Met Jasperina Jong en dat soort mensen. Uh, de man heeft eigenlijk heel veel gedaan. Ik zei het al, begonnen bij Wim Kan in de tijd. Uh, Lurelei heeft hij gedaan. Hij heeft ook nog een zeer, vol, uh, zeer mooie productie gemaakt. Uh, een succesvolle theaterproductie samen met Gerard Cox. Een uh, prachtige theatervoorstelling. Toch eens kijken of we daar misschien een klein fragmentje kunnen, van kunnen vinden. Er, het staat niet op deze plaat natuurlijk. Maar toch ga, we gaan zo eens even zoeken. Misschien dat we er iets uit kunnen vinden. Dat is leuk voor twee duur. Nu gaan we dus draaien. Het nummer Moeder Alcohol. Zo heet het. Frans Halsema. Op verzoek van Maurice trouwens. De titel sprak me wel aan. Weet je al van Frits van Dongen, die drinkt helemaal niet meer. Wat verstandig van die jongen, want mijn god, hij ging tekeer. Nou, ik vind... Is het wel wat drastisch? En de vraag is, houdt hij het vol? Het leven is niet zo fantastisch zonder moeder, zonder moeder. Het leven is niet zo fantastisch zonder moeder. Alcohol! En hoe zit het dan met Gerrie, Sherry is gestopt met sherry, ze is er nou aan de cognac. En ze voelt zich pas behagelijk, Als ze slingert als een tol. Het leven is ook haast niet draaglijk, zonder moeder, zonder moeder. Het leven is ook haast niet draaglijk, zonder moede.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 Vroeger ik enkel maar wijn, Bij eten. En dat is in elk geval soft, Vroeger deed mijn hart me geen pijn, Vroeger vond mevrouw me geen schot, Maar je vrouw drinkt zelf toch ook, dat moet wel. Nee, die heeft pas geelzucht gehad, mooi kleurtje. Een ze ze enkel nog kook, Geelzucht is gewoon weg, ge je dat. ja dat,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 En nou gaat hij alle dagen met zijn rolstoel aan de rol. Het leven is ook niet te dragen zonder moeder, zonder moeder. Het leven is haast niet te dragen zonder moeder. Oh. Dat er bij de buren vandaag een alcohol meer te krijgen is hè? Nou vanavond ja, vanavond nog en houdt houdt het bij je op. Oh, beetje een toch wel zonde. Die, die gaan sloes, die gaan gaan dicht. een beetje een de een de een beetje een beetje snel beetje dat er, is heel snel gegaan. Wel ja. oh, jammer, maar nee, helaas. beetje kom een Komt een Komt vast beetje een beetje een beetje geleden geweest. <laughs> Het zou zomaar kunnen. Deze was thuis. ergens binnen Het valt me nog steeds mee op dat vier nog open is. Ja, en het proeflokaal. En het proeflokaal. Dan komen we toch ook regelmatig. Nou, oké. Okay. Uh, moeder alcohol dus. Frans Halsma, liedje van hemzelf. En tekst van Guus Vleugel. En het was leuk. Gewoon leuk. Goed. Her, dus weer. De musical. Zen in Nederland had er een grote hit mee. Een knaller van een plaat. Uh, met deze titelsong. Maar die was totaal anders, natuurlijk, dan wat u uh, zometeen gaat horen. Uh, of wat u nu gaat horen. We draaien de titelsong van deze musical, Her. En het nummer heet dan ook, natuurlijk. Hoe kan het bijna anders? Her. She asked me why I'm just a hairy guy. I'm hairy, noon and night hell yeah, that's a fright I'm hairy, high and low Don't ask me why, don't know It's, It's not for lack, lack of bread. Bread. Like the bread. bread Like the grateful dead, dead. dog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 A hive full of fuzzin' bees, a nest for birds There ain't no words for the beauty, the splendor, the wonder of my hair Throw it, show it, long as God can in my hair. I want it long, straight, curly, fuzzy, snaggy, shaggy, ratty, We're made of blood, brilliant. Wel geweldig. Ik vind het. Ik zei het uh, tegen Maurice al. Uh, en tegen onze gasten. Er zit een gast in de studio. Dat is Albert Jan, dames en heren. Ik zei al, het, is, het is verbazingwekkend hoe fris dit allemaal nog klinkt. Ondanks dat het 30 uh, Nee, 40 jaar oud is. Ja. Uh, dat, dat klinkt nog allemaal gewoon. Alsof het gisteren was opgenomen. Het klinkt helemaal niet verouderd ofzo. Gewoon lekker. Um, klassenmuziek. Her, dus. Uit, uh, ik moet alleen nog even achter te komen. Want dat vermeldt de plaathoes namelijk niet. Wie die stukken allemaal geschreven heeft. Wie, uh, wie, dat zie ik er zo gauw niet op staan. Maar daar komen we nog wel achter. Uh, we gaan even lachen. Tot het nieuws toe gaan we even lachen. Met Frans Halsema. Want we hadden het er al over. En Gerard Koks En we hebben er toch iets van gevonden. We gaan het draaien tot het nieuws. Kunt u even lachen. Geen ja. Geen, geen nee. Ja, geen nee. En omdat Nellis Bergen met vakantie is, ben ik vandaag zelf maar de eerste kandidaat. En ik krijg hem mijn gehoord bij meneer. Meneer de Beus. Goedemorgen meneer de Beus, ben u een beetje zenuwachtig? Inderdaad. <hijen> Ziet u de rechter dan op? Dat niet. Wat denkt u, zullen we dan nou meteen beginnen? Een serie.